3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. In een bungalowpark bij Herkenbos in midden-Limburg is een lichaam gevonden. De politie. Het is een nabijheid van de woning van de 47-jarige verdachte die eerder is aangehouden. Uh, daar zijn menselijke resten aangetroffen. en uh, Dat gaan we onderzoeken. en We gaan ook onderzoeken of dat de uh, vermiste Laurens Frits is. In het huis van de verdachte waren al eerder bloedsporen gevonden. De NAVO-militair van 30, een oud-Afghanistan-ganger, verdween in september. De Limburgse politie kamde toen een paar keer het natuurgebied De Mijnweg uit. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde wil gaan werken met mobiele teams voor euthanasie. De teams met gespecialiseerde artsen moeten bij mensen thuis euthanasie toepassen. Volgens de vereniging worden veel zieken en ouderen in hun wens om te sterven niet serieus genomen. Op grond van de euthanasiewet zouden ze wel voor euthanasie in aanmerking komen. De NVVE wil begin volgend jaar met de teams beginnen en verwacht zo'n duizend verzoeken per jaar. Er gaat wel een lange procedure aan vooraf waarbij artsen moeten beoordelen of de euthanasiewens vrijwillig en wel overwogen is. De nieuwe Italiaanse premier Monti heeft zijn kabinet gepresenteerd. Het is geen gewoon kabinet, zegt correspondent Bas Mesters. Het opvallende aan uh, het kabinet is dat er geen enkele politicus in zit. Het is een zakenkabinet. Dus het is een kabinet van professoren en hoge ambtenaren en, en, en twee bankiers. Uh, je zou het uh, een professorenkabinet kunnen noemen... dat nu uh, Italië moet proberen uit die economische crisis te halen...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 De vuurwerkbommen lagen in een container met ander vuurwerk, met als bestemming Oostenrijk. In de vuurwerkbommen zat 34 gram flitspoeder, terwijl in Europa maar een halve gram is toegestaan. Verslaggever Robert Bas was bij de inbeslagname. De container is elk ontdekt bij een steekproef. Daar wordt gekeken naar risicovolle containers, zaken die iets afwijken van het normale. En bij die steekproef is deze container aan het licht gekomen. Uitgerekend vandaag sluiten Nederland en China een verdrag om illegaal in gevaarlijk vuurwerk van de markt te houden. Staatssecretaris Atzma is om die reden in China. Koningin Beatrix brengt begin volgend jaar alsnog een staatsbezoek aan Oman. Ze Zo zou eigenlijk maart dit jaar gaan, maar dat werd uitgesteld vanwege de onrust in het land. In Oman werd wekenlang gedemonstreerd tegen het bewind van de sultan en bij de onlusten vielen doden. De koningin bracht daarop wel een privébezoek aan de sultan. Nu is afgesproken dat er alsnog een staatsbezoek komt van 10 tot en met 12 januari. De dagen daarvoor gaat de koningin ook naar de Verenigde Arabische Emiraten. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en een delegatie van het bedrijfsleven gaan mee met de twee bezoeken. Het weer op de meeste plaatsen zon in het noordoosten en zuidwesten komt nevel voor en het is 5 tot 9 graden. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen vanuit het westen bewolking, maar het blijft wel droog en het wordt dan een graad of zeven. ANWB Verkeersinformatie, er staat één file bij Amsterdam op de A10, de ringwest richting Zaanstad, tussen Geusweld en Knoopend Koenplein, drie kilometer.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 Vanavond in de eerste VPRO-ITVA-special. De Deense filmmaker Mats Brueger. Zijn documentaire The Ambassador is de openingsfilm van ITVA 2011. Met gevaar voor eigen leven begeeft Brueger zich in de wereld van de diamanthandel in Afrika. Vanavond 11 uur bij de VPRO, Nederland 2, ITVA 2011. Dit is Radio 1. Dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. In dit half uur kunt u luisteren naar confronterende gesprekken... tussen Joodse kinderen en de kinderen van NSB'ers. En straks gaat Jozef Ascari in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen. Jozef, goedemiddag. Goedemiddag, Elsbeth. Waar wil jij het over hebben? Ik wil het hebben over een film van um, documentairemaker Roy Dames. Die maakt reportages over mensen die in de marge van de samenleving... Leven heeft deze keer een documentaire gemaakt over jouw Marokkaanse Rotjoris, Mokros ja, genaamd. Mm -hmm. En hij vindt dat de Nederlandse pers zo politiek correct is dat ze daar geen aandacht aan besteden. Maar ik weet wel waarom. Ik denk namelijk dat het helemaal niet origineel is om daarover te gaan hebben. En ik ben ook benieuwd naar zijn intenties. Het irriteert mij elke keer dat, dat er iets gezegd wordt wat niet klopt. Want er wordt heel veel over elkaar hangjongeren gepubliceerd de afgelopen tien jaar. Dus daar nou. wil ik met hem een appeltje schillen. Ja, en zo te horen. Is er ook wel wat te schillen? Dankjewel, Jozef. <laughs> en we komen zo meteen bij je terug. Maar eerst gaan we naar een bijzondere vriendschap. Beiden hebben pijnlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar dat hebben ze elkaar nog nooit verteld. Nu pas, ruim 65 jaar na de oorlog, wordt die stilte doorbroken. Vanavond ontmoeten Joodse kinderen en kinderen van NSB'ers elkaar... voor het eerst in groepsverband. De initiatief voor de ontmoeting is genomen door herinneringscentrum Kamp Westerbork. En directeur Dirk Mulder is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. U organiseert deze bijeenkomst vanavond. Dat klinkt als een spannende bijeenkomst. Nou, dat denk ik ook wel, dat het een spannende bijeenkomst is. We, we hebben dat we vaker wat ontmoetingen gehad, maar dan op veel kleinere schaal. En je weet dat hier heel veel gevoelens, heel veel emoties ook mee verbonden zijn, die soms ook tegengesteld zijn. En ja, dat maakt het dan wel tot een, tot een avond waarvan je mag veronderstellen dat er uh, het een en ander aan, uh, aan emoties naar voren zou komen. Oké, okay, daar gaan we zometeen met u verder over praten, over die bijeenkomsten van vanavond. Eerst maken we kennis met uh, verhalen van twee dames. Fanny Heijman, die als Joodskind het concentratiekamp overleefde... en NSB-kind Karin Bruggeman. Wat gebeurt er als ze elkaar ontmoeten? Verslaggever Steven Emmens tekende hun verhaal op. Ik ben Fanny Heijman en ik ben inmiddels bijna 70 jaar oud... We waren Duitse joden en dachten in Nederland veilig te zijn. Ik was uh, twee jaar, toen uh, we opgepakt zijn, gedeporteerd... naar uh, Westerbork en vervolgens naar bergen Belze. Ik ben Karin Bruggeman en ben geboren in 1936. Mijn ouders waren al een flink tijd voor de oorlog lid van de NSB geworden. In het idee van dat het nationaal-socialisme een betere tijd zou kunnen brengen. Ja, ik zat in Bergen-Belsen en ik ben veel later ben ik op zoek gegaan... naar waar ik dan geweest ben. en uh, Toen ontdekte ik dat je naar Hannover eerst moest reizen om in Bergen-Bels te komen. Mijn vader had dus een baan gekregen in Hannover op een middelbare technische school... En bleek dat uh, Kairin in de oorlog in Hannover heeft gezeten een tijd. Toen de geallieerden in Normandië geland waren en snel optrokken naar Nederland, is mijn moeder ons komen ophalen, omdat mijn ouders wilden dat het gezin bij elkaar was. Dat is een heel gek idee dat we vlak bij elkaar hebben gezeten. En dat is 50 kilometer of zoiets uit mijn keien. Ik denk dat de afstand niet meer was dan uh, uh, ongeveer een uurtje met de trein. Soms overdag en soms nachts waren er bombardementen. En daar zat ze dan als klein meisje. Lijkt me vreselijk. En nog steeds als ik een vliegtuig hoor, een ouderwets vliegtuig... Uh, dan, dan ben ik bang. De kampen hebben het daar geweest zijn... Uh, is niet alleen maar dat je als persoon daar geweest bent... Met de, onze hele familie is uitgeroeid. In eerste instantie mijn ouders. Maar uh, de zussen van mijn vader, uh, de ouders van mijn uh, moeder... tantes, uh, neefjes, nichtjes. Toen de geallieerden Hannover bezet hadden... Zijn, uh, hebben ze zoveel mogelijk iedereen die ook maar iets met het nazisme te maken had, opgepakt. En mijn vader is toen in een groot opvangkamp terechtgekomen waar tienduizenden mensen bij elkaar zaten, zonder voorzieningen. En hij is daar betrekkelijk snel, na een week of vijf, zes, is hij daar overleden. Pas in de, rond 1950 hebben wij daar eindelijk bericht over gekregen... dat hij echt dood was. Ja, ik heb wel eens gedacht van, daar zit je in bergen Belze. en de hele wereld, die kijkt toe en ze laten je daar gewoon zitten. Niemand doet wat. Nou, dat noem ik uitgestoten zijn. En dat begrip vind ik een verschrikkelijk soort iets. Ik ging daarna gewoon naar een gewone, lagere school en merkte dat niemand met me wilde spelen. Ik was zeven jaar oud, snapte er niks van. Maar het was wel heel raar. En van na de oorlog is het uitgestoten. Er komt ook omdat zo'n ex-NSB gezin zichzelf ook afsloot. Ook dat, uh, dat veel mensen niet met ons omgingen. Als kind heb ik gezwegen over mijn achtergrond, zoveel als ik maar kon. Want ik vond het niet leuk om een meisje te zijn met een kampachtergrond. Ik wou gewoon uh, een gewoon meisje zijn, dus, dus zweeg je over uh, wie je was. En een van de problemen was dat er in, gezin, in ons gezin heel weinig gepraat werd... over het verleden, over de keuzes, over wat er allemaal gebeurd was... En doordat er dus uh, in bepaald opzicht weinig gepraat werd... en gevoelens ook niet bespreekbaar waren... ben je ergens ook in een gezin uitgestoten. Want er wordt gezwegen. En je, ja, je probeert zo goed mogelijk te overleven. Toen ik Karin ontmoette, want dat was toeval, liep ik Karin tegen het lijf. En wat gebeurt er? Uh, zij vertelt dat ze dochter is van NSB. En... Uh, uh, dat maakte mij geen bal uit. Maar ze zei dus dat er mensen waren die het heel moeilijk vonden dat zodra ze dat, ze dat zei, dat ze niet meer met haar konden praten. Als ik dus merk dat ik afgewezen word omdat ik een kind van NSB'ers ben. dan is dat heel pijnlijk. Dat, dat gebeurt als ik. met... Ik, ik kom wel eens in een gezelschap van meer Joodse mensen. En ik merk het van Fanny, die echt open staat en die gericht is dus op die in staat dus tot een verzoenende houding... er zijn ook mensen die zich afwenden. En dat is heel pijnlijk. En ik had net voor mezelf besloten... Um, ik wil graag samen met, uh, uh, met een kind van NSB'ers naar scholen gaan. Dat lijkt me, dat is dan ben ik echt vrij. Dan ben ik echt niks meer slachtoffer. Samen, verzoening...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 He, waarom hoefde ik anders te overleven? Nou, Karin eh, wil goedmaken wat haar ouders voor haar gevoel niet goed hebben gedaan. En dat maakt haar tot een ontzettend bewogen en betrokken mens... die steeds met bezig is met het goede willen voor iedereen. Dat je die parallellen ontdekt, maakt wel dat je dichter bij elkaar bent. Nou, ik denk dat we zeker een band hebben zijn gaan krijgen doordat we al die overeenkomsten zijn gaan zien. Ja, de diepste parallel is het verhaal van een kind... dat beschadigd is door de omstandigheden... en zich, uh, zich daaraan ontworstelt op de een of andere manier. Al dat, dat verdriet wat Karin heeft meegemaakt, dat kan ik zo goed snappen. Want ik heb zelf ook zoveel verdriet meegemaakt. Al die verliezen die je hebt meegemaakt. Ik heb nog als kleinkind tot aan de oorlog een heel normaal... Leven geleid, Maar ondanks dat, vanaf dat ik een jaar of vijf, uh, zes was... is die veiligheid echt weggevallen. En dat is heel moeilijk om daar je weg in je leven mee te vinden. Naderhand. En dat geldt voor haar in nog veel sterkere mate. Want ze heeft nog veel onveiliger geleefd dan ik. Karin was een kind. Ik was een kind. En wat kan een kind aan doen wat de ouders uh, doen? Helemaal niks. Nou, Dus dat maakt het zo eenvoudig. Ik hoef maar even... In Karin's situatie met te verplaatsen. of ik eh, krijg al ongeveer buikpijn van wat zij allemaal heeft meegemaakt. Dus het is heel makkelijk. <laughs> het makkelijke zou ik zeggen, van, is verplaats je in een ander. Zodra je dat doet, dan is er heel veel wat je zo snapt. En ik denk dat we wel vriendinnen geworden zijn. Ik zou het wel fijn vinden als we dichter bij elkaar woonden. Het verhaal van NSB-kind Karin Bruggeman en de Joodse Fanny Heijman. Ze zijn dus goede vrienden geworden, ondanks, of misschien wel dankzij, de oorlog. Vanavond spreken zij in Hogeveen op de eerste van een reeks ontmoetingen... tussen NSB-kinderen en kinderen van Joodse slachtoffers. Westerbork-directeur Dirk Mulder is initiatiefnemer van de bijeenkomst. Meneer Mulder, zo kan het dus gaan, verzoening door elkaar te ontmoeten. Maar mevrouw Bruggeman vertelt ook dat Joodse overledenen haar vaak de rug toekeren... als kind van NSB-ouders. Wat verwacht u dat er vanavond gaat gebeuren? Nou ja, wat wij in elk geval hopen is eh, dat juist door eh, wat we nu net ook hebben gehoord van eh, hen beide... en ze zullen er vanavond ook zijn, eh, dat je daarmee laat zien dat het mogelijk is om met elkaar in gesprek te komen. Of dat onmiddellijk leidt tot verzoening, eh, dat is nog eens niet eh, het eerste. Het eerste is eigenlijk van dat je onderkent van elkaar... Het verdriet wat je hebt gehad, het leed wat je hebt geleden, zonder dat met elkaar te vergelijken. En uh, mijn hoop is, en mijn verwachting is ook wel gezien, uh, de vaker bijeenkomsten die we in kleine op kleine schaal hebben gehad, uh, dat dit ertoe kan leiden, dat mensen ook wat opener worden en zich ook uh, durven uit te spreken en dat anderen daarvoor open willen oh ja. staan om daar te luisteren. Heeft u nog bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen? Nou, nee, ja, de, de, de, niet in de, in de betekenis van, uh, van politiebeveiliging. Maar of bijvoorbeeld ik, psychologen? Uh, uh, nou... Wij hebben uh, met de mensen die er uh, vanavond zijn en die ook een bijdrage zullen doen. En uh, daarnaast zijn er nog een aantal uh, anderen die dit soort werk ook hebben gedaan. Ook medewerkers van het herinneringscentrum, maar ook van de werkgroep herkenning zijn aanwezig. Dat zijn allemaal mensen die dusdanig uh, uh, veel ervaring hebben dat uh, ik ervan uitga dat dat voldoende is okay. vanavond. En hoeveel mensen hebben zich aangemeld? Nee, we hebben een open uh, bijeenkomst, dus iedereen is van harte welkom. We hebben geen aanmeldingen uh, gedaan en de verwachting is dat het uh, heel druk zal worden vanavond. En verwacht u meer uh, Joodse slachtoffers of kinderen van NSB-ouders? Uh, gezien het feit dat we dat in, uh, in Hoge Vee vanavond doen, ga ik ervan uit dat er meer kinderen zullen zijn van, uh, van foute ouders dan van uh, Joodse slachtoffers van de groep van uh, uh, de Joodse gemeenschap is natuurlijk vrij milien in dit soort omgevingen. Ja, ja, oké, okay, op zo'n manier. Nou, ik zou u een hele goede avond wensen. Ik uh, dank u daar zeer hartelijk voor. Dirk Mulder van, uh, moet ik het goed zeggen, uh, even kijken hoor, dan ben ik het wijd, van het herinneringscentrum Westerbork.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 Turn white and black. When it's been red, there's no turning back. You and no we think we've had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 Back, and non Zero van Tim Akkerman. wie scheelt er vandaag ons appeltje. Vandaag publicist Youssef Asghari. Youssef, jij vertelde net na drie jaar al dat je het wil gaan hebben uh, over een documentaire over Marokkanen. Mokroos heet die documentaire. Vertel ja. eens even wat jouw probleem daarmee is. Nou, kijk, um, volgend jaar wordt het vertoond op de Nederlandse televisie. Maar ik heb basis van interviews met de, de, de maker ervan en in ieder geval de recensies die erover zijn verschenen. Uh, heb ik moeite gekregen met dat het elke keer het meest onbeschrofte deel... van de criminele jeugd van de Marokkaanse oorsprong... elke keer een groot podium krijgt. Uh, ik, bedoel, de, uh, ik vind het, uh, dat ze een overdosis aan media-aandacht krijgen. En daar zit een pijn, pijnpunt een beetje in. Want volgens deze meneer uh, is de Nederlandse media veel te politiek correct. Terwijl ik denk, als er één uh, media is in de hele wereld... die helemaal niet politiek correct is, zeker na een, uh, 2001... Dan is het Nederlandse media wel. Ja, vertel even nog, want je hebt hem niet gezien, die documentaire, maar waar gaat hij over? Uh, nou, wat ik ervan begrepen heb, hij heeft Marokkaanse jongeren gevolgd. Uh, uh, die rotjochies die eigenlijk uh, ja, Nederland uh, haten. Die eigenlijk alleen maar hier willen blijven vanwege het geld. En dan denk ik, ja, um, als een Marokkaanse documentairemaker uh, een, eenzelfde uh, uh, reportage zou maken over de Nederlandse hooligans, die ook een criminele achtergrond hebben, net zo onbeschoft zijn als, uh, als meneer Wilders in de politiek. Ja, dat zouden dat zou de Marokkanen uh, uh, ook niet geloven. Van, nou, dat zijn de, de, de, de Nederlanders over het algemeen. Dus daar heb ik, uh, daar heb ik uh, moeite mee. Ja, dus nou, hij we... bijdraagt een negatieve beeldvorming. Ja, zullen we de documentairemaker Roy Dames is dat ja. erbij halen? Goedemiddag, meneer Dames. Ja, ja goedemiddag. Ja. Ja, u heeft een documentaire gemaakt. We hebben hem helaas nog niet gezien. Maar Youssef nee, jammer. vermoedt dat het toch een beeld oproept... waar hij niet zo blij mee is. Nee, nou, ik zal ten eerste uh, iets wegzetten. Wat in de pers is gekomen, dat is uh, dat Filmfonds, een van de belangrijkste financiers van deze film... zou hebben gezegd dat die bevestigend is. Uh, nou, dat hebben ze niet gezegd. Uh, ze hebben gezegd dat die niet diep genoeg is. En dat is een jaar geleden, niet ver genoeg ging. Uh, mijn niet genoeg uh, verdiepte in de jongens... Uh, mm -hmm. Uh, dat heb ik me aangetrokken. Ik heb de film op eigen initiatief uh, vorig jaar teruggetrokken... uit de Nederlandse Filmdagen, het Nederlands Filmfestival. En ik heb het drie kwart jaar laten leggen en vervolgens zijn we weer achter de montagetafel gaan zitten... en ongeveer uh, nou, tien versies. Uh, ja. Bij het filmfonds was het de versie versie. Nou, de tiende versie is naar buiten gekomen. Okay, dus nu hebben we een en diepgravend portret van Marokkaanse is, rotjongens. Ja, da, geen rotjongens. Oh, okay. geen rotjongens. Okay, Nou, dat is dus uh, wat ik recht moet zetten, want dat klopte niet. Nee. Dus, maar uh, bent u dan verkeerd geciteerd? Uh, ben, bent u dan verkeerd uh, geciteerd? Als ik u uh, mag vragen, bent u verkeerd geciteerd? Wat gesetteerd? wilde ik in... Nee, wat wilde ik in 2003... Dat was in 2003. <laughs> ik wil een film maken. Ik Volgens in Amsterdam mij hoort weg. meneer Dames ja. mij ja, niet. Hij hoort je wel, maar hij praat gewoon door. Oh. Uh, meneer oh, okay. Dames, ja, ja, dames ja. Jozef Ascari <laughs> wou nog even wat vragen aan u. Okay. Ja, want het uh, is voor mij heel belangrijk om te weten. U, u, u zegt dat, uh, dat u iets in de mond is gelegd wat, wat niet van u is. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Oké, okay. want uh, die, die film... Meneer Ascari, niet helemaal... Het is zo dat uh, er is een beetje ophef over uh, dat filmfonds. Dat filmfonds die zei je bent niet diep genoeg en dat kan misschien ook uh, een vooroordeel bevestigend zijn en. Uh, in elk geval, ik ben er dieper over gaan nadenken. Ja. Andere mensen hebben deze film gezien ook advies ja. gegeven. Maar laten we en laten ja. ja. ja. Zul Zul Zullen we even reden. terug naar, naar punt. het punt van Jozef dus Asghari? Dat ja. heeft me wel genodigd om na te ja. denken. Maar okay. dan de... Nee, nee, nee, nee, nee wacht jongens. even, wacht, wacht, wacht, wacht even, wacht even. Even terug naar het punt, want anders wordt het ja. voor niemand meer te volgen. Jozef ja, ja. Asgari zegt, ik vind het een te groot vooroordeel... om altijd maar te focussen ja. op die kleine groep jongens. Nou, ja, dat is zijn punt. Reageert u daar eens even op? Nou, dat is ten eerste ons. Zit wat deze meneer zegt. Want als je naar de statistieken kijkt, uh, ik begon ook heel erg te twijfelen afgelopen jaar: zit ik wel goed? Uh, klopt het allemaal wel, uh, is het inderdaad maar een heel klein deel. Dus ik ben op een gegeven moment de statistieken erop naar gaan kijken. En het klopt, het is een grote groep, het is geen kleine groep. Oké, okay, nu even naar Jozef Ascari, het eh. is ja. geen kleine groep, Jozef. Ja. Nee, kijk, maar de kritiek die u had van dat de pers het niet optikt is... Dus mag ik heel even worden, aan antwoord zijn, want dat, uh, dat was het pijnpunt. U zegt van dat de Nederlandse media politiek correct is... en oh. dat daarom uw film ja. niet, niet, niet, niet in beeld is gekomen. Nou, nou ik kende u helemaal niets. En dat is eigenlijk dankzij de media veranderd... doordat ik heel veel over u heb gelezen... en ook over ja, recensies maar... van uw film. Dat is één ding. Ja. En daarnaast vind ik... Uh, kijk, ik zeg niet dat die jongens niet bestaan... maar uw kritiek dat uh, de Nederlandse media deze groep zou negeren... dat is echt complete nee, onzin. Maar... Ik zelf heb er heel Daar veel over geschreven het, over dat, deze rotjogjes. Meneer uh, ja, bent ja. u klaar? Ik zal precies zeggen wat ik bedoel. Ja. Ten eerste, ik wilde gewoon weten... wie zijn die hangjongeren? Ik woon zelf in Amsterdam-West. Ja. Ik zie daar overal jongens rondlopen, hangen, Terecht. doen. Okay. Ja. Uh, in Rotterdam ook. Dat was die hooligans, die, die heb je ontdekt. Wie, wie zijn die hangjongeren? En verder. Ja. We zien altijd in de krant vanaf 2003 en daarvoor... artikeltjes in de krant. Marokkaan heeft dit gedaan en dat gedaan. Ik wilde gewoon weten... Wie zijn die hangjongeren? Die zien we overal op straat. Dat had nooit gedaan. NPS vond een fantastisch idee. Dus ik ben naar Rotterdam gegaan. En ik heb echt tijden rondgelopen om jongens te vinden die bereid waren voor de camera te gaan staan. Die kon volgen, want het is niet zo. Ja. Ik kan ze Meneer volgen. Dames, wilt u wat maar... sneller praten? Want we hebben nog maar een paar minuten. U okay. zei ten eerste, ja. ik wil weten dus wie zijn. Ten dat was, dat was mijn intentie. En niet kut Marokkanen. Blijkt ook in de film. De eerste twee uh, figuren die erin zitten, het personage gaat er inderdaad heel slecht mee. De rest zaten gewoon nog op school. Er was maar, niets aan de hand. Nee, en okay, vervolgens ik, werd er maar, een aantal van school geschopt. Uh -huh. en, maar er was niets mee aan de hand. Laten dus nee, we nee, even naar Youssef als graag. Ja, want je okay. klaagde over de agressieve dus, bejegening van Marokkaanse... Ik klaagde over de agressieve bejegening van sommige oh. probleem Marokkanen. Klopt nee, dat of niet? Ja, nou, het was gewoon zo. Dan denk ik, ik van. Maar het zijn hooligans die je opzoekt. De nou, helft daarvan is, is zwak begaafd. Ik nee, bedoel, wat wilt van, u nou laten zien? Het ja, is echt ik, uit onderzoek dit, gebleken. Ja, dat die criminele nee, jeugd. die nee, spoort niet helemaal. En nee, ik denk: is, het is goed. Kijk, ik twijfel niet aan uw intentie. Heer, heer, de heer, heren, luister, op deze manier ja, is er geen ja, touw meer aan vastgekomen. Nee, uh, Als u nou eens die, na elkaar praat. Ja, de eerste twee jongens waren inderdaad, die had ik via Rick. Dat was een hulpverlener. En daar is het inderdaad verkeerd Rick, mee gegaan. Ja, maar goed. van alle kanten werd geprobeerd om de jongens te helpen. Mm -hmm. Toen uh, werd ik in, uh, kreeg ik inderdaad problemen met die jongens. Ben ik daarmee gestopt. Ik ben een half jaar gestopt omdat ik absoluut geen negatief beeld over Marokkanen wilde maken. Marokkaanse jongens. De NPS uh, weet dat. Dus ik ben een half jaar gestopt... Om, om die negatieve gevoelens eruit te gooien bij mij in mijn bovenkamer. En vervolgens... Ben ik ook weer via diezelfde hulpverlener ja, op de het volgende keer. We gaan, we gaan even terug, op school ja, even gaan maar even terug een, naar gaan Dus terug vader heeft een kut Marokkaner. Nee, terug, Jozef, Je hebt nog ja. even een halve minuut om nu te vertellen. <laughs> okay. die nou, die waar ik connect... een beetje moeite mee heb is... Ja? Die jongens die krijgen ontzettend veel aandacht. En dat weten ze ja. ook. En dat en weten een... ze ook. En ze gedragen hey, zich als, als verwende... Meneer, nee. dames, meneer Dames, als u nou even luistert... <laughs> ja, maar, ze gedragen zich als, als verwende <laughs> filmsterren. En ze maken daar flink misbruik van. Dat oh, nee. weten we al jarenlang. Ik heb zoiets die jongens... <laughs> Die moet je op hun gedrag aanspreken. En als u een film maakt over deze jongens, dan moet hij dat vooral doen. Want ik ken al ook al je andere films. Ja? U, u heeft de intentie om een beeld neer te zetten. Maar ik denk wat u niet weet, is eh? onbedoeld dat u Henk en Ingrins... al die Henk en Ingrins van die op allemaal wilde stemmen... dat u een heel eenzijdig beeld schetst. Hey, dat is wat mijn probleem is. Ja. Ik heb ze gewoon gevolgd, geobserveerd, puur gevolgd. Geobserveerd. Ik zeg helemaal niet tegen hun. Je moet dit doen of dat doen. Ik volg ze ja, gewoon. Oké, okay. goed. Meneer, ja, dames, het is duidelijk. Jusuf, laatste, okay. <laughs> laatste woord. Heel bedankt voor je komst. Laatste woord. Oké, okay, <laughs> goed. Dan gaan we het hierbij laten. Dankjewel, Jozef Afkari. En ook hartelijk dank aan de okay. mooie ah, dames. Graag gedaan. Als u dit debat nog een keer wil horen, dan kan dat later vandaag op onze website. Dit is het dan nu. <laughs> Zometeen gaat uh, uh, Villa VPRO verder op deze zender. Tess op. Een rustiger stem even. Een heerlijke opgewonden, ja, opgewonden geluid bij jullie. Maar we gaan het ook, ook wel over een serieuze zaak. hebben namelijk over Syrië. Acht maanden van protest en 3500 doden zijn we nu verder. En Assad lijkt van geen wijken te willen weten. En het land raakt ook steeds meer geïsoleerd. Op dit moment is de Arabische Liga bijeen om de schorsing van Syrië officieel te maken. En Turkije veroordeelt het regime in steeds hardere bewoordingen... en zelfs hun trouwe bondgenoot Rusland begint heel voorzichtig afstand te nemen. Petra Stine is Midden-Oosten-deskundige... en zij werkte vijf jaar lang in Syrië als diplomaten... en zij is mijn gast zometeen in de villa. We gaan eerst luisteren naar het nieuws. Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De regeringspartijen VVD en CDA zijn niet onder de indruk van de kritiek van het Sociaal en Cultureel Planbureau op het kabinet. Volgens het SCP houdt het kabinet te weinig rekening met de sociale gevolgen van de bezuinigingen. De VVD zegt dat we midden in een crisis zitten en dat we nu de teugels niet moeten laten vieren. Het CDA noemt het niet sociaal als de rekening van de staatsschuld naar latere generaties wordt doorgeschoven. In de haven van Rotterdam is 7000 kilo uiterst explosief vuurwerk in beslag genomen. De vuurwerkbommen komen uit China en hadden Oostenrijk als bestemming. Er zat 34 gram flitspoeder in, terwijl in Europa maar een halve gram is toegestaan. In Limburg is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een vermiste militair. In de tuin van een man die wordt verdacht van moord op de militair zijn menselijke resten gevonden. De NAVO-militair van 30 verdween in september. En bij het Witte Huis in Washington zijn twee kogels gevonden. Eén van de kogels was afgeketst op een raam van kogelvrij glas. Vrijdag werden in de buurt van het Witte Huis schoten gehoord... en getuigen zagen twee auto's hard wegrijden. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de a 10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Bij het knooppunt Koemplein staat drie kilometer... Op de A20, hoek van Holland-Gouda in beide richtingen... bij het knooppunt Klein Polderplein 2 kilometer. A28, Utrecht richting Amersfoort bij de afwit dendolder 2 kilometer. En richting Utrecht bij Leuze, 3. Een aanrijding op de A50, ons richting Arnhem... tussen knooppunt Ewek en Heteren staat 4 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender. En wat bieden wij u dat komende uur? Nu ook president Obama geïrriteerd heeft laten weten... dat Europa nu maar eens structureel het roer om moet gooien... kunnen onze democratisch gekozen Europarlementsleden... toch niet stil blijven zitten... En dat doen ze dan ook niet. Na vier uur in ons Euroforum vanuit Straatsburg. En daarvoor praten we over de langzamerhand onhoudbare situatie in Syrië. Nu het geweld alleen maar toe lijkt te nemen. En het land praktisch helemaal geïsoleerd dreigt te raken van de rest van de wereld. En we analyseren de dreigende teleurgang van de goede oude boekhandel. Wilt u reageren? Ga dan naar onze site. vilavpro.nl. Dit is Radio 1 villa VPRO Als de politiek er een potje van heeft gemaakt, dan moeten er dus vooral heel weinig politici in een nieuwe regering komen. Dat zal zo ongeveer de gedachte zijn geweest... van de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti. Heeft zojuist zijn nieuwe regering voorgesteld. De lijst met name van zijn zakenkabinet eh, laten inderdaad zien... voor de goede lezer en kenner dat er heel weinig politici in zitten. Correspondent Angelo van Schaik in Rome... heeft zich in de korte tijd dat wij weten wie daar nu in de regering gaan zitten... enigszins proberen te verdiepen in de nieuwe namen en gezichten. Dag Angelo, goedemiddag. Goedemiddag, Tessel. Um, wat zijn opvallende namen in dit ploegje van Mario Monti? Nou, je zei opvallend weinig politici. Mm -hmm. Ze ontbreken in het geheel. En nul politici. Dus keer, nul politici. Jo. Sterker nog, hij riep zoiets van... Uh, ja, niet in die bewoordingen. Die lopen toch alleen maar in de weg. Ja. ja maar... <laughs> Zo kan je er ook nog <laughs> gaan kijken. <ja>. <laughs> <laughs> uh, opvallende namen... Ja, het zijn dus allemaal technici, allemaal veel professoren, hoge ambtenaren. Uh, het is bijzonder dat uh, de huidige ambassadeur in Amerika uh, wordt teruggeroepen. Ja. Meneer uh, Terti Sant'Agata, en die wordt minister van Buitenlandse Zaken. Hmm, handig. Uh, Ook oh, de voormalige chefstaf uh, shavst, mm -hmm. van het uh, Italiaanse leger uh, wordt, um, wordt minister van Defensie. En hij is nu uh, voorzitter van. Uh, de Militaire Raad in de NAVO. Mm -hmm. En wat ik zelf een opvallende post vind is um, Anna Maria Cancellieri. Ja. Zij is perfect. En je kan haar eigenlijk wel een beetje omschrijven als een soort van crisismanager. Ze zit nu in Parma, waar de burgemeester kort geleden is weggestuurd. Daarvoor zat ze in Bologna, waar ook al een hoop persoonlijke problemen waren. Die mevrouw is een soort troubleshooter voor waar, het, uh, voor waar politici er een potje van maken, daar komt het op neer. Ja, zo mag, ik, zo mag ik het wel zeggen. ja, nou, lijkt mij een dat hartstikke de... goede zet. Ja, lijkt me ook. Mm -hmm. Wat je al zegt, ze maken we er een potje van, dus uh, dan moeten er andere mensen die geen politici zijn dat maar uh, in orde maken. En er zitten opvallend veel vrouwen bij, hè? zou dat ook bewust zijn? Dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat Mario Monti iemand is die gewoon de beste mensen op de beste plek wil hebben. En dat mm -hmm. zijn dan toevallig volgens hem deze drie vrouwen. Ze krijgen wel opvallend zware eh, posten: Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken. Dat zijn zeker niet de minste. Eh, onder Berlusconi zaten de vooral mooi te wezen, maar deze dames. Moeten ook eh, nog wat kunnen. Precies. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk hè, dat Monti zegt... het wordt misschien nu maar eens tijd om de beste mensen op de juiste post te zetten. Namelijk mensen die echt wat kunnen. Daarmee zegt hij wel wat. Wat er namelijk ja. daarvoor zat. Ja, nou ja, de Italiaanse politiek, zeker de laatste jaren... Uh, ja, is, is het terrein van mediocre mensen. Mm -hmm. En dat is een beetje het ja, debet aan de stijl van regeren van Berlusconi. Uh, als je uh, maar ja zegt en, uh, en verder je mond houdt, dan was het prima. Maar zodra je je mond opent op, kijk naar bijvoorbeeld Gianfranco Fini, mm -hmm. uh, die tegen hem inging, ja, dan word je gelijk uh, bij het oudstel gezet. Hoe wordt erop gereageerd, uh, Angelo? O, bijvoorbeeld ook door, door, door de partij van Berlusconi? Wat is zijn de reacties op, op, op het bekendmaken van deze namen? Nou ja, wat opvallend is de afgelopen dagen, en dat geldt nu ook weer... is dat alle kranten, zowel de Berlusconi-kranten als de anti-billerskornikanten uh, zo lief zijn voor Monty. Ze vinden hem allemaal geweldig. En dat geldt ook voor deze, voor deze regerings... Uh, deze ministersploeg. Uh, il Journalen uh, is heel sober, zegt... Uh, geeft alle namen en uh, welke... Uh, ja, wat ze eigenlijk gedaan hebben. En mm -hmm. that's it, zonder eigenlijk veel commentaar. De enige buikpijn die er misschien kan zitten... is... Uh, Degene die op uh, antitrust. of die, in de, in het, die geen portefeuille heeft gekregen. maar die wel. Uh, in deze regeringsploeg uh, komt te zitten. Uh, en die zat, voormalig, zat eerder bij de antitrust. ja, en ja, de, dan zou het wel zo kunnen zijn. dat Berlusconi uh, zijn. Um, zijn televisie. Um, uh, oh, in de kwijt zou kunnen Dat is, raken. Een, ma dan is, dat is een man die, die tegen. Uh, uh, kartelvorming en dergelijke. Ja, precies. Want ook Monty zelf. Juist. Dus daar ooit... zou Berlusconi en zijn partij nog wel eens een beetje angst voor kunnen hebben. Ja, precies. Hm. Maar verder is het niet zo dat men zich zorgen maakt dat een dergelijk kabinet, wat eigenlijk dus helemaal waar allemaal mensen in zitten die niet echt duidelijk een politieke partij achter zich hebben staan, dat dat misschien toch kan gaan botsen met het parlement. Dat zich misschien een beetje vervreemd zal gaan voelen van hen. Nou ja, dat is wat ook uh, Republika van de week schreef. De, de, de land, landelijke krant. Uh, het het dreigt een uh, kabinet van niemand te worden. Mm -hmm. En daarom heeft Monti wel geprobeerd om politici erin te krijgen. Maar uh, het veto van de, de verschillende partijen was zodanig dat dat uh, snel van de agenda is afgevoerd. Mm -hmm. uh, want een van de mensen die daar dus in zou moeten was meneer Gianni Letta, de rechterhand van Berlusconi. Ja, en die... Daar, daar, daar konden die absoluut niet mee door één deur. Dat, dat ging niet. Goed, Angelo van Schuyck vanuit Rome. Het klinkt wel verfrissend. En als het goed werkt, is, het misschien wel, is er wel, misschien wel een nieuw tijdperk aangebroken in Italië. Dat dit Staat in wordt, opa. dit soort kabinetten. Ja. Angelo van Schuyck dank je wel. Hou ons op de hoogte vanuit Rome. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing... De wereldburger met vandaag. De Zimbabweanse blanke protestzanger Farai Monroe. Hij neemt het in zijn werk op tegen president Mugabe en zijn muziek is dan ook verboden op radio en tv. Hij moet dus creatieve manieren verzinnen om zijn muziek toch te laten horen. Zo maakt hij van het openbaar vervoer in Zimbabwe zijn eigen radiostation. Farai, het is niet makkelijk in Zimbabwe om jouw muziek gespeeld te krijgen. Het is niet makkelijk voor jou en Zim to get your message out there, to have your muziek Eh Ja, it's difficult because it's banned on radio en TV. Uh, so we have to find alternative ways of getting it out. Zijn muziek verbannen op radio en tv, de Staatsradio en TV wil het niet spelen. Dus hij moet andere manieren vinden om ervoor te zorgen dat de Simbobanen zijn muziek. Uh, Horen. En een van de manieren, dat is via de taxibusjes. De taxibusjes razen hier over de weg. Het is het uh, openbaar vervoer van de meeste Zimbabwen En uh, we springen zo in een busje. Deze busjes zijn heel erg belangrijk geweest voor Farai om zijn muziek te verspreiden. Het is uh, spitsuur. Rush Hour, hè? Ja. Yeah, exactly. Not many spaces in the combis right now. Maybe in on that one. You we'll see, you we'll see if they're going to Greencroft. We stappen niet in an uh, officiële taxi, but in een zogenaamde piraten taxi. A uh, chauffeur who gewoon zijn eigen auto gebruikt en helemaal geen uh, vergunning daarvoor heeft, maar die zo probeert om toch wat geld binnen te halen. Cambridge. Oké, okay. Edipo. Yes, ja, Patrick, ik heb hem since sinds he hij was like een little kid. <laughs> dus we stappen nu in een taxibusje, zelfs met iemand yeah, die hij kent. Ja, van mij. Dit is dus een van de manieren waarop jij je muziek verspreid hebt. We, we distribueren uh, CD's in de combi's. Het was een manier van, we noemen het mensenrechten of alternatieve broadcasting. Want als je get niet op radio of TV worden, moet je creatief creative. Dus so, het idee voor ons was het in combis, in taxis. Um... Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben zoveel mogelijk CD's geprint van zijn protestmuziek. en die aan de chauffeurs gegeven van deze taxis. En uh, op die manier hoort iedereen de muziek onderweg van huis naar werk en van werk naar huis. Hoeveel CD's heb je uitgedeeld zo aan de taxibusjes? We we gave out hundreds, eh Hundreds into the different combis that were that were doing routes from um suburbs into town and townships into town. Um and of course if you give one CD to you give one CD to a taxi To a combi, and you can you're reaching. This, I mean, the turnover of people you're reaching, dozens and dozens and dozens, on a, de, on a daily basis. And so, you reach a lot of people. Because most people here don't have auto. car, so a lot of people listen to the music. There's iemand van from the army de the maar die but we don't pick him up. zitten we vol. This is, the neighborhood. this is the neighborhood I grew up in. I mean, this is Avondale where I grew up. It's the place to kind of hang out with, uh, yeah, with friends, go on 14-year-old dates. <laughs> we're going langs the uh, winkelcentrum center where he, as jarige 14-year-old, had his first This is het Zimbabwe where he grew up. Right, come here. And we're going to en volgende week hoort u het laatste deel over Faraih Monroe. Het werd gemaakt door Alice van Gelder. En ik ga praten over Syrië acht maanden van protesten en al meer dan 3500 doden. En het lijkt er nu toch op dat Syrië aan de vooravond staat van eigenlijk onvermijdelijke veranderingen. Het land raakt steeds meer geïsoleerd. Het is geschorst als lid van de Arabische Liga. Althans, dat moet vandaag op een bijeenkomst van de Liga officieel worden, maar het zit er aan te komen. Turkije laat zich in heel harde bewoordingen uit. Zelfs Rusland gaat heel voorzichtig een beetje terugtrekkende bewegingen maken. Er komen steeds meer berichten van deserterende militairen. De oppositie lijkt in in elk geval wat meer voet aan de grond te krijgen. Maar vooral, het geweld blijft maar om zich heen grijpen. Bij ons hier in de studio, bij mij hier in de studio, Petra Stine. Hartelijk welkom, Goedemiddag. Petra. Wij in elkaar, Midden-Oosten deskundige. Je hebt vijf jaar gewerkt en gewoond in Syrië. Ja. Je was diplomaat. Ja. Bent de laatste tijd, recent, niet meer teruggegaan en niet meer in het land geweest. Nee, ik ben vorig jaar mei ben ik nog twee weken in Syrië geweest. En toen was uh, echt uh, het gevoel van uitzichtloosheid enorm. Iedereen had een beetje de. Nou, er moet opgegeven dat er ooit wat echt zou veranderen. En we hadden toen eigenlijk alle kaarten gezet op... nou, oké, okay, misschien dat Bashar dan economische hervormingen kan doorvoeren. Bashar al-Assad, al ja. ja, de leider van Syrië. De zoon van de dictator Hafez al-Assad. Dus ze hebben we eigenlijk al 40 jaar daar dezelfde familie aan de macht. Ja. En uh, ik wilde eigenlijk uh, eerder dit jaar naar Syrië gaan... maar. Om mensen die ik goed ken niet in gevaar te brengen. Want mm -hmm. uh, dat is echt wel een paar keer al gebeurd, dat journalisten of buitenlanders wat onvoorzichtig waren met de contacten. Ben ik wel een paar weken geleden in Beirut geweest. Om of wel dan, in de buurt? Om, te om in zijn, de buurt te zijn. Dus <laughs> maar toen zijn inderdaad in wat vrienden van mij naar Beirut gekomen. Die heb je daar ook over, over ja. hoe het nu is. Ja. En hoe is het nu? Nou, zij vroegen mij eigenlijk om een beetje voorbij al die YouTube-filmpjes te kijken. Ze Zeggen jullie zien heel erg het geweld, maar dat, is, maar dat is op bepaalde plekken. Vooral in de steden Homs en Hama en Idlib. Daar is enorm veel geweld. In Damascus en Aleppo is het heel erg gespannen. In, alleen in Damascus zijn al iets van 40.000 veiligheidstroepen... in de hele stad neergezet om ervoor te zorgen dat er geen opstand komt. Dus de indruk dat wij hebben, die wij hebben dat Damascus heel stil is... ja, mm -hmm. dat dank je de koekoek, hè? 40.000 troepen neerzetten. Dat wil wel, ja. En zij hadden... Heel Heel sterk ziet van, ja, jullie, vallen wel heel erg in de, jullie trappen heel erg in de val van Bashar al-Assad. Die steeds het verhaal vertelt van het zijn buitenlandse krachten. Het zijn de salafisten, de mm -hmm. extremistische islamisten. Het is een buitenlandse samenzwering. Als jullie niet voor Bashar al-Assad kiezen, dan wordt het een enorme chaos. De christenen zullen er enorm aan lijden. En zij zeiden tegen mij, kijk ook naar de andere verhalen. Mm -hmm. En die andere verhalen? Nou, zeggen, zei, kijk ook naar wat de mensen in Homs en Hama vragen. Ze vragen om verandering van het regime. Ze vragen om een civiele staat. En ze vragen helemaal niet. Nergens in al die demonstraties. En ik heb ontzettend veel filmpjes zitten kijken met mijn vrienden. Wordt er uh, een oproep gedaan tot onderlinge verdeeldheid? Of wordt er uh, uh, enge dingen over christenen of zo gezegd? Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel spanningen in die landen. Maar de demonstranten vragen eigenlijk om vrijheid, om een. Uh, nou, Meer erkenning van hun burgerrechten. Dus zij zeggen eigenlijk, want dat is ook een beetje wat hier in het Westen zorgen baart. De oppositie, zoals je die had in Libië zegt men dan, de oppositie, daar is geen sprake van in Syrië. Het enige wat hem wint is dat ze allemaal van Assad af willen. Maar verder is het niet één homogeen geheel en dat maakt het allemaal zo eng en gevaarlijk. Maar dit, wat jij nu vertelt, spreekt dat althans enigszins tegen. Nou ja, wat mij opvalt, toen ik er zat, was, had je een aantal individuen die af en toe met elkaar een verklaring schreven en dan werden ze weer opgepakt in de gevangenis gegooid. En negen maanden geleden had je inderdaad geen echte oppositie in Syrië. Syrië. En nu negen maanden later, hè, de dus in die ja. acht maanden zie je toch binnen Syrië en buiten Syrië allerlei uh, nou, organisatiestructuren opkomen. En sommige dingen die ze. ze was, uh, een, een maand geleden is er een BBC-journaliste naar Syrië gegaan en die uh, heeft zich naar binnen laten smokkelen. En heeft twee dagen lang in homs uh, opnames gemaakt. Mm -hmm. En zij zei, um, bij uh, NewsHour... hour, zei ze van ja, de manier waarop ze dat georganiseerd hebben. Uh, geeft mij enorm veel moed over hun organisatie gaat. Oh. Dus dat vond ik wel een interessante. En je ziet, en dat is wel een parallel ook wel denk ik met de Libische oppositie, ja. hoe langer deze demonstraties en dit geweld voortduurt, hoe meer tijd mensen ook hebben om zich te organiseren. Zeker. Maar ja. nou, vertelde je net over Damascus dat daar, uh, wij denken het is daar zo stil, er gebeurt daar niet veel, maar dat kan ook bijna niet als de stad geheel en al bestaat uit, uit veiligheidstroepen. Toch gebeurt er wel wat, hè. er wordt wel wat gedemonstreerd en er is wel protest. Ik wilde even luisteren naar een heel klein stukje muziek, waar een verhaal aan vastzit. Ja. Laten we even luisteren. Dit is de muziek van een protestzanger. Ja, dit is eigenlijk de stem van de Syrische revolutie. Hij heet Ibrahim Kajoush. En hij is op 4 juli van dit jaar vermoord. Door mm -hmm. waarschijnlijk uh, de Syri's, het Syrische regime. Uh, zijn stembanden zouden zijn doorgesneden. Het is een zanger uit Hama. Mm -hmm. Een van de steden die bekend zijn geraakt. De, de, Hama is bekend geworden uit een, door de een enorme opstand in 1982. Waar iets van 20.000 mensen bij zijn omgekomen. En nu weer bekend, omdat Jezus, het een van de steden is, ja. wat je al eerder zei. waar excessief ja. veel geweld ja. wordt gebruikt. Nou, en um, een van de verhalen die ik hoorde. Uh, over hoe mensen in Damaskus proberen te demonstreren was. Je hebt een centraal plein in uh, Damascus, dat heet het Arnoesplein. En ze hadden een paar dagen uh, al aangekondigd op Facebook, op een website: The Free Speakers of Arnoes. Ja. En dan speakers in luidsprekers. En uh, de geheime dienst en de scheen helemaal een rep en roer te zijn van wat gebeurt er. En die Facebookpagina was gekraakt en noem maar op. En toen hebben ze in het hoogste gebouw van dat plein hebben ze 360 graden allemaal luidsprekers neergezet. En dan deze muziek. En hebben deze ze muziek op afstand ja. aangezet. Dus je ziet dan ook op zo'n YouTube-filmpje dat mensen echt om zich heen kijken van wat gebeurt hier. En om ervoor te zorgen dat de muziek niet meteen stopgezet kon worden... hadden ze de trappen met olie ingesmeerd... zodat de geheime diensten niet meteen kon uitzetten. Er is er ook zijn... een soort zeephelling van gemaakt. Ja, precies. Nou ja, het is Dan een kunnen ze overigens actie. toch nog wel iets met hun olie doen. Want die, ja. <laughs> er is een ja, olieboycott. Maar goed, ja. dan kunnen ze er nog wat ja. mee doen. Laten we even nog luisteren naar die muziek. Wat, wat, wat, wat, de, de, het is dus de vermoorde protestzanger. Hij zingt iets als... Uh, ja, zingt, kom op, ga nu weg. Ja, dat ja, hij, is hij zingt, zingt ja, Bashar. En mm -hmm. Ergal is ook het woord, dat betekent eigenlijk rot op. Mm -hmm. Dus niet ga weg, maar echt rot op. op ja. En uh, je bent een grote leugenaar, je tijd is gekomen. Mm. Oké, okay, dan hoor je dus dit. Dat laten ze dan, wat jij zei, door speakers klinken. Het is een vorm van protest. Ja. Um... Nou, en het is ook een vorm van vreedzaam protest. Precies. Kijk, we hebben in onze beeldvorming over Syrië... natuurlijk is er enorm veel geweld. Maar het geweld komt voor het grootste deel van het Syrische regime. Ja, precies. Nou, dat heeft er ook toe geleid dat uh, de Arabische Liga... toch eigenlijk wel tot verbazing van velen... ineens zich niet meer een papieren tijger... maar echt een, een, een roofdier toonde ja. door met de vuist op tafel te slaan en gewoon te zeggen, Syrië, toch een van de allerbelangrijkste pijlers ook van die liga. We schorsen jou, want uh, dit geweld is excessief. Je stopt ermee en anders word je geschorst. Er werd niet gestopt. In eerste instantie heeft Assad mm. gezegd, oké, okay. 2 november was het. Ja, dat heeft hij wel een paar keer gezegd, ja. want ik ga een ja. ja En nu zijn ze dus bij elkaar. De Arabische Liga is bijeen in ja. Marokko en zal vanmiddag die, officier, of die, die, die, die, die, die schorsing officieel maken. Langzaam maar zeker. Trouwens, nee, laat ik het daar eerst even vragen. Hoe komt het dat de Arabische Liga ineens dit durft, dit doet? Het was altijd nou, een soort ik, praatgroepje ik, waar je verder nooit. Ja, in... nou, ik maak me verder geen illusies over dit clubje dictators. Oh. Uh, want zo is het toch wel. Het is toch een soort van uh, oude mannenclub. Uh, uh, van nou, Saoedi-Arabië, uh, Jemen. Uh, nou, trouwens, Jemen en uh, uh, Libanon hebben tegengestemd. Irak heeft zich onthouden. Kijk, het is zo dat. De Arabische Straten, de laatste 30, 40 jaar... dachten wij zelf ook van die Arabische Straten... Dus of te emotioneel of te passief, hoeven we ons niets van aan te trekken. Mm -hmm. Maar ja, nu is dankzij die Arabische straat zijn in elk geval in een paar landen de dictators inderdaad opgerot. Precies. En uh, men begint zich zorgen te maken in die oude mannenclub. En ja, Saoedi-Arabië is heel duidelijk bang voor de invloed van Iran op bepaalde landen. En dat is natuurlijk in Syrië aan de hand. Uh, en ze zijn natuurlijk ook ontzettend bang voor uh, een spillover, Weet dat dat het zich verspreidt naar uh, landen t zoals saudi Het is Arabisch. ook voornamelijk eigenbelang, zeg je, ja, dat ze nu is, een keer echt kordaat lijken te zijn. Het is nu uit goedhartigheid over al die doden die uh, gemaakt zijn. Daar ja. maak ik me niet zoveel illusies over, want dan zou je ook in Jemen en Bahrein kunnen ingrijpen. Want ja. daar zijn in Jemen zijn ook iets van 2000 mensen al omgekomen in Bahrein weten we het niet precies. Maar hoe het ook zij, waardoor het ook ingegeven is... het is nu uh, uh, internationaal gegeven dat de Arabische Liga een vuist heeft gemaakt. Ja. Uh, de wereld wil het ook graag overlaten aan de Arabische Liga... om te proberen daar verandering te uh -huh. bewerkstelligen in Syrië. Maar het zou ook wel eens zo kunnen zijn, begreep ik... dat men dit ziet als een, een opmaatje naar een vraag van de Arabische Liga... aan de Verenigde Naties om wel degelijk een soort Libië-scenario toch ook op, op uh, ja. Syrië los te laten. Nou, omdat de liga het zelf niet zou kunnen redden. Ik denk dat... Ze dat ten koste van bijna ten koste van alles willen voorkomen. Ja? Je ziet ook bij die uh, Syrische oppositie: er zijn er wel, zijn wel mensen die roepen om. Uh, nou, eigenlijk roepen de demonstranten om een no-fly zone. Wat een beetje gek is, want er wordt bijna niet gevlogen ja. uh, boven Syrië. Dus ze roepen eigenlijk daarom natuurlijk, omdat ze eigenlijk roepen: ja, burgers. bescherm ons burgers. Ja. En nou, wat, wat een positief scenario zou zijn: als er inderdaad dat is ook onderdeel van het vredesplan, dat er een soort van mensenrechtenmonitors uh, zouden komen. En er schijnt een president te zijn uh, dat in Nepal. In 2005 ook een aantal mensenrechtenmonitors in, in een hele kritieke situatie echt de situatie hebben gedeescaleerd. Ja, dat zou een heel mooi scenario zijn. En misschien uh, kunnen we dan in plaats van het Libië-scenario het straks over het Syrië-scenario hebben. Mm -hmm. Waarbij je door mensenrechtenmonitors of waarnemers ja, de boel deescaleert. Ik denk dat Arabische Liga. Het moet wel, want anders, denk jij, anders staat er niets anders te verwachten dan een burgeroorlog eigenlijk. Nou, dan, als de, niet... de kans van, uh, dat er echt een geweldsspiraal gaat uh, ontstaan. Ja, ik, ik, soms ben ik een beetje benauwd voor het gebruiken van bepaalde woorden, want dan krijg je een soort uh, ja, self-fulfilling de moeder, de, de, een ander woord zien me... te vinden voor nee, welke situatie. Ja, die je maar ik denk wel dat, het, dat er nog veel meer vergoten zou kunnen worden. Mm -hmm. En dat moet natuurlijk voorkomen worden. Maar ik, ja, ik denk dat de Arabische Liga uh, niet veel anders kan dan uh, inderdaad Assad schorsen. En wellicht lukt het hen om uh, mensenrechtenmonitors uh, er naartoe te sturen. In de tussentijd, als er veel vluchtelingen uit Syrië komen, kan misschien de internationale gemeenschap daar wat betekenen. Mm -hmm. dat, uh, dat waar, voor nou, de vluchtelingen? Voor de vluchtelingen, ja. Dat kan natuurlijk in ja. elk geval. Maar daarmee ja. ben je nog niet binnen de grenzen van het land. Nee. Deze. Nou, wat, volgens, wat ik begreep toen ik met mijn uh, contacten en vrienden in Beirut uh, sprak... is dat langzaam maar zeker mensen wel beginnen na te denken over een post-Assad-scenario. Dat toch. Syrië is een van de armste landen van de Arabische Liga. Alleen Soudaan en Jemen zijn armer. Mm -hmm. Dus het betekent, de economie ligt helemaal op zijn gat. Die sancties zullen hun werk doen op de korte termijn. Ik las net uh, dat uh, totaal een van de oliemaatschappijen... al niet meer betaald krijgt voor mm -hmm. wat ze nog doen in Syrië... Um, scholing, gezondheidszorg. Het nou ja, hele maatschappelijk veel problemen. leven wordt ja. natuurlijk ontwricht. Ja. En uiteindelijk ja. gaat, dat, gaat dat zijn tol eisen. Nou, en wat, wat ik echt van mijn vrienden hoorde... was de ontwrichting van de samenleving. Mensen vertrouwen elkaar niet meer. Je bent voor of tegen Assad. We gaan het allemaal zien. Petra Stienen, hartelijk zien. bedankt. Sprak met jou over Syrië. Je hebt daar gewoon en gewerkt als diplomaten. En uh, heb je licht erover laten schijnen. We moeten het verder afwachten. En houden het natuurlijk bij. Dank je hartelijk. Graag gedaan. Tijd voor onze serie verhalen in een zo kort mogelijke tijd. Pst, één minuut. De traan. de traan. ding, ding, ding, ding. We hebben geen bruggen die open en dicht voor de boot. Dit soort geluid is nooit gehoord in Japan. Ik ben geboren op Antillen. Wat hebben we daar? Kanarie of uh, gele bosje. Dan hoor je piep, piep piep piep piep piep piep piep. Dat mis ik ook hier van die vogels. Uh, piep piep piep, maar ze hebben geen toon. Ik lag onder, onder de boom. Opeens dacht ik wat zijn er allemaal geluiden? De elk boom uh, bewoog. De blaadjes uh, wapperden altijd. En elk, ja, elk blad die heeft toch eigen geluid. Dat vergeet ik echt nooit. Als ik, als ik aan die eerste dagen denk. toen ik net in Nederland was. dan denk ik elke keer aan, aan, aan, aan die blaadjes. Ja, niet ja, duiven, maar duiven. <les of> <dissociate> <laughs> De minuut van Maartje Duin in samenwerking met geluidskunstenaar Nathalie Bruijs. En haar werk is tot juli 2012 te horen in Uitvaartmuseum Tot Zover. Op Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Tot zover ook de villa voor nu. Zometeen na het nieuws zijn wij terug met Euroforum. En met een analyse over de stand van zaken in Boekenland. Tot zo.